Een van hen, Almigrahi, werd veroordeeld, maar de Schotten zijn er altijd van uitgegaan dat hij hulp heeft gehad. Daarom was Libië gevraagd om bewijs om vast te stellen wie Almigrahi heeft geholpen. Dat verzoek is nu dus afgewezen. Almigrahi is in 2009 om gezondheidsredenen vrijgelaten en woont sindsdien in Libië. In zijn huis in het Drentse Rolde is Harry Musquet overleden, zanger van de bluesband and The Blizzards. Muskee richtte de Blizzards begin jaren 60 op samen met Ilko Gelling. Bekende nummers van de band zijn Apple Knockers Flophouse, Another Day Another Road en Window of My Eyes. Het eerste album van QB in the Blizzard, Desolation, kwam uit in 1966. De band kreeg er een Edison voor. In de jaren daarna is de samenstelling van de band meermalen veranderd. In 2003 kreeg Muskei een lintje. Hij noemde die onderscheiding een erkenning van de blues. Twee jaar geleden kreeg de band de Gouden Harp, een onderscheiding voor het gehele oeuvre. Het laatste album van QB the Blizzard was Cats Lost. Ter werd twee jaar geleden uitgebracht, werd geproduceerd door Daniel Loeus. Harry Muske was al lange tijd ernstig ziek. Hij is 70 jaar geworden. Tom de Graaf wordt de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij is nu nog burgemeester van Nijmegen. De Graaf begint op 1 februari aan zijn nieuwe functie. Hij is dan vijf jaar burgemeester geweest. De Graaf volgt Guusje ter Horstop als voorzitter van de HBO-raad. Ze was aangesteld voor één jaar na het plotselinge vertrek van Doekle Terpstra. Het weer. Steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans op wat regen. Morgen eerst bewolkt, maar steeds meer zon, bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De Nederlandse Bachvereniging brengt in oktober vijf concerten met de troostrijke muziek van Bach en Telemann over de dood. Kijk voor data en locaties www.bachvereniging.nl. Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van fonds verstandelijke gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijk handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend, zoals leren, werken of sporten.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, Marianne Vos, de kerstverse winnaar van het zilver... bij het WKW-rennen, stapt met haar hele ploeg over naar de Rabobank. Straks de details over het hoe en waarom. En Brett Holman kopte gisteren AZ naar de koppositie in de Eredivisie... In de slotfase tegen Feyenoord. 85 e minuut 2-1 geworden. De goal van Brett Holman, die met het hoofd de bal binnenkomt in de kruising. In deze uitzending horen we of hij vindt dat AZ terecht de koploper is. En de Surinaamse voetbalbond Eerde Humphrey Meinals met een boek. Meinals, zowel internationaal van Suriname als Nederlands, kreeg het boek uit handen van Stanley Menzo. Hierbij hebben we de eer en het genoegen uw exemplaar aan te bieden van het gedecht. Heuvel-Mijnals. Wij danken u voor de bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de voetbalsport en de spontane medewerking ter realisering van dit gedenkboekje. En verder kijken we vooruit natuurlijk naar de Champions League-wedstrijd Real Madrid-Ajax. En hoort u hoeveel de geschorste trainer Mourinho aan Nederlanders heeft gehad in zijn carrière? Hij heeft goed opgelet dat we deden en. Uh... Vandaar uh, dat hij uh, uh, bij al die grote clubs die titels gewonnen heeft natuurlijk. Ja, dat er meer tot 11 uur in deze editie van NOS Langs de Lijn. <middels> Groot succes voor een golster. Christel Bouillon, gisteren op de baan van Killing Castle in Ierland. Ze won met het Europese vrouwenteam de Solheim Cup. De tweejaarlijkse ontmoeting tussen de beste golfspeelsters uit Europa en Amerika. En je kunt zeggen de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. De reportage die we gaat horen is van de verslaggever Ragnar Niemeyer... die bij de terugkomst van Bouillon was op Schiphol. Vanmiddag keerde Bouillon terug op Nederlandse bodem. Na een onvergetelijke ervaring. Sport op het hoogste niveau, aandacht uit de hele wereld... en een ongeëvenaarde teamspirit. Ja, alles bij elkaar. Het, gewoon De winst van het team, daar gaat het om. Dat we, dat we die cup winnen. En, uh, dat hebben we gedaan. En natuurlijk ook mijn eigen partij. Uh, de bal die ik sla op 18, uh, zo goed. En, uh, ik denk de beste bal uit mijn carrière. en uh, Die betekende ook zoveel voor het team. Er waren nog drie flights in de baan... En, uh, ja, die moesten gaan winnen als mijn, als mijn groep wel klaar was en nou, ik had verloren, dan, uh, dan was het voor hun wel heel moeilijk geweest. Dus, uh, en het was sowieso moeilijk. Maar uh, ze hebben het gewoon heel goed gedaan bij uh, ja, ons team. Dankjewel. Er zijn kenners die zeggen jouw approach op 18 was misschien wel de belangrijkste slag uit het Nederlandse golf, uit de geschiedenis daarvan. Ik bedoel, dat zijn wel hele grote woorden, maar dat was wel ja, een slag. Ja, zeker. Zo voelden zo voelde het ook. Uh, ja, op zo'n moment, zo cruciaal, uh, ja, zo'n bal slaan, dat, uh, dat is geweldig. En, uh, dat je het ook op zo'n moment kan doen en uh, dat je de druk aan kan, uh, ja, dat is wel heel mooi. De bal komt iets meer dan een meter bij de vlag terecht van de slothal. Een prestatie die door de kenners op waarde wordt geschat. Bijvoorbeeld door Daan Sloter, directeur van het KLM Open, het grootste mannentoernooi in Nederland. En daarnaast is hij golfjournalist. Nou, ik denk dat, uh, dat je hem zo in de top drie kan plaatsen. Ik denk dat er een paar slagen zijn die, er, uh, die erbij horen. Maar onder die druk, want ik denk dat het voor mensen bijna niet voor te stellen is hoe het is als je weet dat jouw punt belangrijk is. Al die mensen die er kijken, je speelt niet alleen voor jezelf, maar voor Nederland en voor Europa, voor je teamgenoten. Uh, Zo'n slag produceren is, uh, ja, is, is uniek. Europa voor het eerst in acht jaar weer eens de beste met Nederlandse inbreng. De vraag is wel wat bouillon de overwinning op de lange termijn oplevert voor het Nederlandse golf. Uh, ja, Dat is afwachten. Uh, ik denk dat het uh, zeker in de lift zit. Uh, het gaat veel betekenen, hopelijk voor het golf, uh, ook voor de jeugd. Uh. Ja, ik denk dat het is gewoon een heel mooi, uh, mooi moment is voor het Nederlands Golf. Nou, de Solheim Cup is natuurlijk de, de tegenhanger van de Ride Cup. Nou, de Ride Cup is een van de best bekeken sportevenementen ter wereld. Uh, en bij de dames groeit dit bij de Solheim Cup ook. Zo'n 100.000 plus uh, toeschouwers in zo'n evenement. En ik denk dat dit het beste uithangbord is voor het, uh, voor het vrouwengolf uh, dat je kan wensen. Ik denk dat mensen die uh, nu uh, dat hebben kunnen zien... Uh, wel van overtuigd zijn dat het een hele mooie sport is en dat ze dat moeten gaan volgen, in de toekomst ook. Je ziet dat uh, er steeds meer uh, uh, jonge speelsters uh, direct na een amateurcarrière ervoor kiezen om professional te worden. En dat betekent dat je steeds meer uh, ja, echt atleten die ervoor kiezen om te gaan golven in de toernooien hebben. En dat krijgt uiteindelijk natuurlijk meer aandacht. Het is laat geworden. Uh, ja, vrij laat, ja. Ik ben redelijk moe nu, ja. ja. We hebben Guinness gedronken, geloof ik, uit de glazen fase. Ja, dat, uh, ik, ik heb mijn overgeslagen, geslagen, want ik vind Guinness absoluut niet lekker. Maar uh, ja, dat was een mooie avond. Uh, ook een avond die ik nooit meer vergeet. Ja. Heb jij ook op de tafel staan dansen en die Amerikanen een beetje uitstaan dagen? Want ik hoorde al zeggen, de basis voor de volgende Amerikaanse overwinning wordt op die manier al gelegd. Nee, op de tafel dansen niet. Het was, het was een heel leuk feest uh, achteraf uh, met de Amerikanen en Europeanen. En, uh, we hebben eigenlijk al zin uh, om uh, twee jaar weer te gaan spelen. Je zou je kunnen afvragen wat er voor Bouillon nog te winnen valt... nu de belangrijkste internationale prijs al binnen is. En ze is pas midden twintig. Maar de speelster uit Beverwijk zegt dat ze doorgaat... en dat dit pas het begin is van wat ze allemaal wil bereiken. Ik wil dit uh, elke twee jaar gaan spelen. en uh, Ik wil de majors gaan spelen. Ik wil, ik wil ze uiteindelijk gaan winnen. Dus ik ben al lang niet klaar. Dit is. Uh... Ja, een heel mooi moment in mijn carrière en uh, ik wil gewoon zo doorgaan. Het mooiste moment? Ja, zeker. Ja, by far. de Lange en uh, Parzel Mie. Zometeen hopen we nog Marianne Vos aan u uh, te kunnen laten horen. Dat gaat wel lekker, denk ik. Die vandaag dus uh, bekend maakte. In ieder geval werd bekend gemaakt dat ze voor de Rabobank uh, gaat rijden. Dat de hele ploeg van Marianne Vos overgaat. Dat dus over een uh, paar minuten. De interview is uh, net binnen. Uh, dat straks. Net als Real Madrid-Ajax overigens. Eerst naar AZ. Want Brett Holman kopte zijn AZ gisteren in de wedstrijd tegen Feyenoord... naar de koppositie in de Eredivisie. Dankzij zijn treffers won AZ met 2-1. Het is eh, voor het eerst sinds 2009 dat de club uit Alkmaar weer de nummer 1-positie van de Eredivisie inneemt. Rob Fleur, onze verslaggever, sprak erover met de Australische International van AZ. Brad Holman, het zou een begin zijn geweest.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 Ja, ik ben wel eens moe, ik ben, uh, ik ben zeker moe vandaag, maar uh, uh, nou ja, je, je gaat gewoon voel voor en, en, uh, en je ziet het ook met, met alle spelers van onze elftal. Het, het is echt een team wie wil heel graag voor elkaar werken en, uh, en voor elkaar vechten. En, uh, en daar zag je, je komt gewoon de rust in met, met 1-0 achter. En uh, ja, iedereen had gewoon vertrouwen in om, om te zeggen, kom we gaan voel uh, voor. En, uh, en dan zag je in de tweede helft terug uh, tegen Feyenoord en je maakt gewoon twee goals. En bij al je medespelers wonen een beetje dichtbij. Heb jij nog het grote nadeel dat je af en toe uh, 24 uur in een vliegtuig zit van, van Australië op en in naar saudi arabië Pff, dat, moet toch een beetje, ja, dat moet toch zijn sporen nalaten? Hoe, hoe verdrijf je dat? Nee, dat is, dat is niet overdrijven, denk ik. Uh, ja, men kan het niet voorstellen hoe, hoe, hoe het werkt. Je, je, je vliegt 24 uur en, en, uh, en uh, ja, je moet twee dagen later gewoon een wedstrijd spelen. En, uh, en daarna naar saudi Arabië bij spreken. En, uh, ja, het is waar, maar ja, zo hoort het nu. Op, op, op, ja, in mijn geval wel. En, uh, en ja, meestal van die jongens spelen gewoon op dit moment in Europa. Van, van, van onze helft al. So, uh, ja, zij heeft er ook nog steeds last van. Maar uh, nou, ja, het, het is waar, maar ja, je moet wel... Uh, ja, overeen en, en, en probeer gewoon heel te, te, te blijven, zeg maar. Dan moet je deze week naar, uh, naar Oekraïne. Dat staat voor jou niks voor, hè? Nou ja, dat is, dat is een eitje. Nou ja, dat, dat is niet veel, maar, ja, maar toch is het reizen. En, en, ja, iedereen weet dat dus als, je, als je reist, als het één uur, uur vliegt... dan je bent toch de hele dag bezig. En, en, ja, het wordt een zware, een zware week, en, en, maar we moeten gewoon vol tegenaan. En, en als we spelen de laatste weken, hoe hebben we gespeeld? Ik zie wel... Uh, ...goed mogelijkheden in, in Oekraïne. Want aanzet moet uit, ook eens een keer gaan winnen, Europees, hè? Ja, zeker. Het wordt tijd. Uh, ja, sowieso de laatste twee jaar is het, is het niet gelukt. En, uh, en uh, ja, iedereen, uh, iedereen denkt dat het uh, ja, zit aan te komen. Maar uh, ja, het wordt tijd en uh, laten we hopen dat, uh, dat het zou kunnen gebeuren donderdag. Daarna komt zondag VVV om half 1. En dan is de logische vraag, waar ga je daarna naartoe? Want dan is er weer een interland weekend, waar ja. gaat dit keer de vlucht naartoe? Ja, we gaat naar Sydney, uh, maandagmiddag uh, uh, naar Sydney. En uh, We hebben twee wedstrijden in Australië. Gelukkig hoeven we niet zeg maar, uh, uh, uh, weer terug naar Azië om te spelen. Zo, ja, op zich dat is iets minder reizen. Maar uh, ja, dat is toch wel pittig. Maar uh, ja, kwalificatiewedstrijden, en uh, ja, die, mo die moeten we ook winnen. En, uh, en dan staan we echt goed voor in de groep. En dan kom je daarna weer terug... En dan zegt iedereen: Hoe was het? En dan ben, heb je nooit last van jetlag? Ja, ja, meestal heb ik last om, om heen te gaan naar Australië. Terug naar Nederland is, heb, heb ik nooit, nooit een probleem gehad. Uh, daarheen is, is, is het af en toe wel moeilijk, maar uh, ja, terugkomen is het, uh, ja, vind ik niet zo erg. Dan ben je een man van AZ. Aan het eind van zo'n loop je contract af. Wat gaat er gebeuren? Ja, uh, ja iedereen vraagt het, maar uh, ja, ik weet het zelf ook niet. Uh, ja dat, dat, dat is allemaal afwachten. ik bedoel, uh, ik, heb het, uh, ik heb het, nog steeds hier, hier naar mijn zin uh, bij AZ. we spelen gewoon fantastisch voetbal en, en uh, ja, ik voel me goed op, uh, op de plek waar ik speel uh, op dit moment. zo, so, uh, ja laten we, laten we zo doorgaan en, uh, en dan zien we hoe het, uh, hoe uh, yeah, mijn carrière uh, ja, zou verder doorgaan. bestaande mogelijkheid afscheid nemen met een titel. <laughs> ja, ja dat zou wel mooi zijn. Uh, ja, als, als het zou, zou gebeuren, dan zou het een mooi afscheid zijn. Maar uh, ja, dat is niet op dit moment te spreken. We, we, we zijn net begonnen en, en het uh, doet het hartstikke goed. En, uh, en laten we zo blijven. Holman, en daar gaat nu wel in. Ja, Brad. Holman was dat in de bijdrage van uh, Rob Fleur. En ik had het u beloofd, Marianne Vos. Zaterdag pakte ze nog uh, zilver bij de WK wielrennen op de weg bij de vrouwen. En vandaag uh, volgt de overstap met haar Nederlands bloeit wielerploeg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 ploeg in ieder geval uh, met een mooie structuur en organisatie bij hebben. Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, Rabobank wordt de van uh, een vrouwenwielenploeg. Ze doen natuurlijk al jarenlang uh, de mannenploegen en ook de nationale selecties. Dus voor ons is het niet helemaal uh, nieuw om met de Rabobank uh, op de kleding te rijden. Maar ja, het is mooi dat er nu ook gewoon een sponsorploeg is en uh, dat we mee kunnen in de, in de structuur van de, van de mannen. En daarmee ook gewoon weer een, een slag kunnen maken qua professionaliteit. Is dit een erkenning ook voor het vrouwenwielrennen? Ja, zeker. zeker. Uh, de laatste jaren hebben we al hele, ja, hele grote stappen gezet. En uh, nou ja, dat, uh, dat is blijkbaar ook gezien. En het is mooi dat we ja, nu met de Rabobank nog een extra stap kunnen zetten. Het gaat om een, uh, een periode van twee jaar minimaal. En de ploeg, hebben we begrepen, wordt om jou heen gebouwd. Nou ja, om mij heen gebouwd... Uh... Zo wil ik het niet per se zeggen. Maar, uh, maar ja. als er geen Marianne Vos vast geweest, was die ploeg dan wel ontstaan, vraag ik me af. Nou, misschien niet, maar het gaat heel goed met het Nederlandse Vrouwenhuur. En we hebben meerdere uh, grote ploegen. En uh, ja, we moeten natuurlijk proberen die leidende positie als, uh, als land vast te houden. En dat, dat ziet ook de Rabobank. En uh, naar de toekomst is het alleen maar mooi. We hebben natuurlijk de komende twee jaar dan die zekerheid. En uh, nog een optie op nog een jaar met een betrouwbare sponsor als Rabobank ja, zie ik nog wel een verdere toekomst. Rabobank is al 15 jaar actief in het wielrennen. Ja, met een uh, profploeg, ploeg, Wat je zegt, uh, met, uh, internationaal hè, voor Nederland met, met mountainbike. Heb je niet gezegd, van, waar bleven jullie al die tijd? Nou, nee, want ze hebben natuurlijk al ook wel jarenlang uh, wel in de nationale selectie geïnvesteerd. En daarmee ook wel in het vrouwenwielrennen. Maar het is wel, uh, wel nu een erkenning. En, uh, ik vraag ja. me af waarom nu? Ja, waarom nu? Omdat het nu voor ons ook uh, het moment was. Kijk, uh, ja, het vrouwenhuur en moeten. Uh, heeft inderdaad stappen gemaakt. En uh, onze ploeg is er ook niet altijd klaar voor geweest. En nu wel. Wat ga je verdienen? <laughs> nou, daar, daar gaat het helemaal niet om, natuurlijk. Het is nee, gewoon je, heel mooi. Ik de... begrijp waarom ik het vraag. Hè? Nou, uh, het, het is natuurlijk een, een grote sponsor, maar uh, het is gewoon belangrijk dat wij in die, in die organisatie mee kunnen. En qua faciliteiten en uh, ja, alle omringende organisatie, dat gaat nog steviger staan dan nu. Nederland bloeit, houdt dus, begrijp ik uit je woorden, houdt dus op met bestaan. Kan die hele ploeg nou overgeheveld worden naar de Rabobank? Nou ja, het is, de Rabobank zal een, zal een voortstelling zijn van de, van de huidige ploeg. Ja. Speelde dit al lang? Nou ja, goed, de Rabobank is natuurlijk al uh, wel langer uh, een grote sponsor in het wielrennen. Dus uh, ja, dus de vraag speelde al lang, ja. Ja, en jouw antwoord Pas kort. Ja, ja maar ja, goed, uh, ik weet het ook pas kort. Dus het is ja. juist, ja, het is wel mooi dat het nu definitief is. En dat, uh, ja, dat het nu uh, echt uh, Rabobank wordt. Is de kater nou een beetje weg na het WK wielrennen? Nou, dit is zo, wel... Uh, zoek nieuws? Dit is wel heel mooi nieuws, ja. Dus dit uh, maakt wel heel veel goed. Maar uiteindelijk... Uh, de, de kater is nog niet helemaal weggespoeld. Ja, dat zei Marianne Vos tegen een collega, Ajans. Kloosterboer. 80 jaar is hier inmiddels Humphrey Meinals... de eerste Surinamer die ooit voor Oranje speelde... en een van de eerste donkere voetballers in de Nederlandse competitie. Ter gelegenheid van Meinals' 80e verjaardag... stelde de Surinaamse Voetbalbond een boekje samen... over de carrière van de man die in zijn vaderland gezien wordt... als een boegbeeld en een pionier. Hij ontving zelf het eerste exemplaar uit handen van Stanley Menzo. Geachte in Meinals. Hierbij hebben wij de eer en het genoegen u een exemplaar aan te bieden van het gedenkboekje Humphrey Meinals. Wij danken u voor de bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de voetbalsport en de spontane medewerking ter realisering van dit gedenkboekje. Grand Tani, hoogachtend, de Zuid-Naamse Voetbalbond. Ja. Een boekje uitgegeven door de Surinaamse Voetbalbond... ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Humphrey Meinals. Op één been kan je niet staan, dus we hebben er twee. Een boekje dat gepresenteerd wordt tijdens een bijeenkomst... van vrijwilligers van de Suriprofs. is even bladeren door dat boekje, met de hoofdpersoon. Dit is de familie Meinals, Moeder, vader met kinderen. En hier is mijn voetbalvereniging Robin Hood. Dat is dan de tijd in Suriname. En dit is uh, Suriname de 11 en later de grote overstap naar Nederland, naar Elinkwijk. Even dus bij Elinkwijk, zo ben ik begonnen in Holland. En Utrecht, ja. Een mooie carrière is het met drie Interlands. Het Nederlands elftal dat in Amsterdam aantrad tegen Bulgarije... telde drie nieuwe gezichten. Humphrey Meynals van Elinkwijk, Henk Groot van Ajax... en dienst clubgenoot Ben Muller. Het is mijn eerste wedstrijd. Het is mij die omhaal. Ja. In deze wedstrijd voorkomt Humphrey Meynals een doelpunt met een omhaal. En in Nederland nog onbekende techniek. De actie bezorgde hem eeuwige roem in de voetbalwereld. Een bicyclette. En ik val lekker neer. Hoogtepunten dus uit de carrière van Humphrey Meinals... de eerste Surinaamse speler in Oranje. Een bijzondere verschijning op de Nederlandse velden in de jaren 50 en 60. Dat weten ook zijn vrienden van toen. Hoe moeilijk dat moet zijn geweest. Die, die tijd, ja, dat was heel moeilijk voor hem. Ja, want hij kreeg alles te horen. Ja. Wat discriminatie betreft, wat jammer. Die spelers onderling gingen mezelf hem uitschelden. Ja? Ja. Wat fijn, uh, noem maar op. Ja? Mijn eerste wedstrijd was tegen Sparta. Toen kreeg ik een uh, schop in mijn kniehulte. Toen werd ik weggedragen door uh, een brancard. En toen hoorde ik het publiek zeggen... ...plak een zegen van 15 cent op zijn kont en stuur hem terug. Ja? Dat was mijn debuut. Toen zei ik tegen bestuur, wat een blauwe kullen is dat? Kul is dat man? Uh, ik ga terug naar Suriname. Maar ik ben uh, door dominee Graafland zodoende ben ik in Suriname en Holland gekomen. En hij hoorde dat ik terug zou gaan. Toen zegt hij mij, als je gaat niet terug hoor, je blijft hier. Nou, zodoende ben ik gebleven. Maar was dat zwaar, was dat moeilijk? Omdat ja, uh, mensen vanaf de tribune riepen dingen, uh, misschien mensen in, hun, uh, in, in de ploegen? Nee hoor, uh, ik interesseer me geen bal wat ze uh, zeggen. Eén oor in en het andere weer uit. Ja, is daarom. Dat is een mooie spreekwoord. <laughs> Zo heeft Humphrey als dat zelf ervaren. Maar hoe je het ook went of keert, hij heeft een voortrekkersrol gespeeld. Voor Surinaamse voetballers zoals Stanley Menzo. Als ik naar mezelf terugkijk, ja, vond ik het ook wel heel vreemd en heel apart. In één keer een donkere keeper. Dat had ik nooit eerder gezien. Er staan in 19, want was het? 56, geloof ik. Ja, dat, dat, moet, uh, dat moet heel speciaal geweest zijn. En uh, ja... Uh, ik ben blij dat ik een paar jaar later heb uh, mogen spelen, want het is natuurlijk heel, heel, heel gek. Heb je het idee dat hij het pad ook een beetje geëffend heeft voor de latere Surinaamse spelers? Ja, daar ga ik wel van uit. Iedereen die daarna komt, daar heeft hij aan meegewerkt. En zo zal ik en wij die nu spelen, zullen meegewerkt hebben aan het pad voor de anderen die na ons komen. Om, om, die, te, ja, om, om die te mooi te plaveien zeg maar. maar. Hij was de eerste. Hij was de eerste en dat kan eentje maar de eerste zijn. Dat is dat iets dat is waar je enorm trots op kan zijn. Hier, zo, even kijken. Honderden ja. enthousiaste oranje klanten stroomden het veld op om de spelers te huldigen. En onze Surinaamse debutant, die Van der Hart op de speelplaats goed had vervangen, werd op de schouders gehesen. U had drie Interlands voor van Jop, uw naam staan, hè? Ja, klap drie. Dat was net niet genoeg. Maar ja, ik was 29 jaar toen ik in de zelf kwam. Even kijken, heb ik nog aandenkingen hier? De mensen betrokken bij de suri spreken nog altijd lovende woorden over Humphrey Mijnals Ook al ligt die carrière van hem al decennia lang achter hem. Een boekbeeld voor, voor veel Surinamers. Ik denk dat de meeste voetballers van, van nu toch wel iets hebben van wat die mensen en onder andere meneer Meilans toen heeft gepresteerd. Hoe is het eigenlijk voor hemzelf om te constateren dat hij nog altijd zo hoog in aanzien staat? Maar dat vind ik niet nodig. Ik ben gewoon een normale jongen. laat ze maar gewoon doen. Ik zeg ook... En, uh, ik ben een vriendijn en ik zal het altijd blijven. Ik hoop het dan. En dat u dan de eerste surinamer in Oranje was, dat doet er voor u niet zo toe. Jawel, het zegt je wat. Ja. Maar uh, om te zeggen om een beetje op te scheppen, nee, helemaal niet. Alsjeblieft, <laughs> dank je Assan. Wat doen je wat zeggen? Nee. We danken allemaal. Hartstikke leuk. Ja, Toen zei hij toch nog wat, hun vriendin als tegen de aanwezigen. U hoorde een bijdrage van Edwin Cornelis. Field en Fullin. Komt van hetzelfde label als Amy Winehouse, was dat te horen. Ja, dat was dus duidelijk te horen. Het is uh, precies uh, half elf. komende twee dagen natuurlijk weer uh, Champions League, ook bij de NOS. Niet alleen uh, de televisie, maar ook op de radio morgenavond live. Uh, Real Madrid, Ajax en overmorgen natuurlijk het matchcenter de hele avond. En van tien tot elf uh, praten we u helemaal bij wat betreft de Champions League. Laten we ons nu even beperken tot uh, morgenavond Ajax tegen uh, uh, Real Madrid. In Madrid, die staat op het programma morgen, uh, twee weken geleden opende Ajax het zogeheten kampioenenbal, zoals dat ook uh, wel genoemd wordt, met een gelijkspel tegen Lyon, waar we misschien wel een klein beetje hadden gerekend op een overwinning. In Madrid wordt er van de Amsterdammers eigenlijk helemaal niets verwacht, of toch in elk geval een vernedering voorkomen, een bijdrage van Ronald van der Geer. Na iets meer dan een jaar is Ajax terug in een van de praalkamers van het Europese voetbal. Estadio Bernabeu in Madrid. De plek waar de Amsterdammers voorseizoen werden vernederd door de Koninklijke. De Uitslag was 2-0. Maar man Maarten en dat is tekenend. Moest 36 keer reddend optreden. Om ook een vernederende score voor het elftal. van de toenmalige coach Martin Jol te voorkomen. Er valt 53 weken later dus wel iets recht te zetten door de Amsterdammers. Heeft Ajax hier een pak slaag gekregen? Niet in de score uitgedrukt, maar wel in het machtsvertoon. In het grote verschil tussen Real Madrid en Ajax. Ajax is gedeclasseerd. 10 -10 -10 het was uh, eigenlijk mannen tegen jongens, kun je zeggen. En, uh, ik ben blij dat, uh, dat er één was die uh, overeind bleef. En dat was Maarten. Ja, dat was de mening van de toenmalige coach Martin Jol na dus die 2-0-nederlaag van toen. Jol is niet meer in Amsterdam. Hij moest later in het seizoen vertrekken. De vernedering in Madrid was trouwens ook het startsein voor een paleisrevolutie die werd ingezet door Johan Cruijff. Het motto, dit nooit meer. En dit was Ajax onwaardig. Het aanstellen van Frank de Boer als hoofdcoach was een van die veranderingen. De Boer schoof vanavond samen met Theo Jansen aan bij de persconferentie... om met name vooruit te kijken. Maar ja, stiekem toch ook naar 53 weken geleden. Hoewel... De beelden niet teruggezien, maar die staan nog wel op een netvlies. Ja, we speelden onze eigen wedstrijd toen. En, uh, daarnaast, uh, ja, die wedstrijd heb ik niet gezien. Ik kijk niet zoveel van voetbal, dus uh, die wedstrijd ook niet. Ja, en dat was Theo Jansen, die in elk geval dus onbevangen het duel ingaat. Maar hoe zit dat met de rest van het elftal? Maakt het duel van voor het seizoen? En dus die vernedering niet bij voorbaat het elftal wat angstig. Ja, als ze zo het veld ingaan, dan wordt het een afslachting. En uh, uh, wij moeten ze overtuigen dat zij weer heel veel kwaliteit hebben. En tuurlijk uh, dat zij misschien uiteindelijk meer kwaliteit hebben. Maar ik denk als we als team spelen en, opdragen en uitvoeren wat wij ze opdragen... dan is de kans groot dat we het Madrid lastig kunnen maken. En Nogmaals, zij hebben uiteindelijk meer kwaliteit in, uh, op het veld staan, maar ook uh, naast het veld. Ja, dat is de realiteit. Maar ik vind wel dat je met bos vooruit het veld moet opkomen. En met bos vooruit het veld weer af moet gaan. En dan achteraf moet je kijken wat het resultaat is. De woorden van Frank de Boer. We schuiven even op naar Theo Jansen. Want die werd vanmorgen in een van de dagbladen door Willem van Hanegem veel bekritiseerd. Dat gebeurt overigens wel vaker de laatste tijd. Het spel van Theo Jansen is onderdeel van een grote discussie. Van Hanegem stelde de boer voor. Stel Jansen niet op. Geen speler voor het huidige Ajax. Theo Jansen zelf blijft buitengewoon nuchter onder deze kritiek. Ja, ik, ik weet dat er een discussie aan gang is, uh, of ingang is uh, over mijn positie. En dat zal voorlopig misschien wel doorgaan. Uh, ik heb daar geen probleem mee. Ik doe wat ik kan. En uh, als mensen dat niet goed genoeg vinden, dan uh, hebben ze pech. Nou, uh, wij moeten samen, denk ik, als technische staf en als team. En uh, samen met Theo moeten wij proberen het tegendeel te, te bewijzen. En, ik heb al gezegd, en Theo volgens mij ook al gezegd... die wil ook dominant zijn. Nou, dat willen wij ook. En uh, daar moeten we een soort chemie uh, voor vinden. En ik, uh, ik ben nog steeds van overtuigd uh, dat Theo heel goed uh, bij ons past. En ik vind nog steeds uh, dat hij het goed doet. En wil ik wil ook dat hij uh, dominant is. Maar soms kan het ook niet. En soms omdat een tegenstander zich helemaal opoffert uh, voor Theo. Nou ja, dan zullen andere mensen moeten opslaan. Ja, ik weet hoe het werkt in de pers. Ik bedoel, het ene jaar kun je... Kun je, de, kun je de held zijn. En het jaar daarop kan het in één keer een stuk minder zijn. Dus uh, ja, ik ga er dezelfde manier mee om als uh, vorig jaar. Als dus we trouwens nog eens kijken naar de wedstrijd van het vorige seizoen... valt ook op dat Vertonghen en Suarez toen geschorst waren... en Ajax wat in de war was. Dag eerder namelijk kreeg Vender Snow... in de wedstrijd van de belofte van de Amsterdammers een hartstilstand. Daar stond men toen ook bij stil. Nu is bij Ajax iedereen aan boord... en speelde het in de generale met 1-1 gelijk tegen Twente. De vraag van Frank de Boer is... welk team de afgelopen 12 maanden sterker is geworden? Ajax of Real Madrid? Ik denk dat onze spelers uh, ja, de, de misschien wel evenveel gegroeid zijn. Misschien wij uh, meer omdat uh, jongere spelers hebben die uh, nog eerder grotere stappen maken. Maar uh, ik denk dat zij ook zeker gegroeid zijn. Dat is een open antwoord. Er waren er heel veel Spaanse vragen aan Frank de Boer. Maar ook nog een aantal vanuit de Nederlandse pers. Heeft hij bijvoorbeeld nog gesproken met de man die toch alles beslist bij Ajax? Althans wat wil die? commissaris Johan Kruijf. Hij is hoe dan ook een kenner van het Spaanse voetbal. Nee, ik heb hem niet over Madrid gesproken. Nee. Nee, denk je dat het nog gaat gebeuren? Er is nog één dag. Nee, joh. iedereen moet weten wat hij moet doen. Maar juist zijn kwaliteit laten exceleren. En Op het grootste podium, dat is het mooiste wat je, wat je kan doen als speler. Om het aan het grote publiek te laten zien. En, ja, waar mooier dan in, in dus. Je moet gewoon echt durven, je speelt bij IJs omdat je heel veel kwaliteit hebt en dat moet je gewoon laten zien. Het clublied van uh, Real Madrid. Ik ga doorpraten over die wedstrijd tussen Real en uh, Ajax. Morgenavond in Madrid met Bas Stichler. Dag Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Iets andere benadering. Jol vorig jaar die zei van uh, ga er maar van genieten. En nu zegt de boer borst vooruit. Verwacht je uh, een, een wedstrijd die vergelijkbaar is met die van vorig jaar? Nee, zeker niet. Kijk, de boer zegt borst vooruit het veld op. Maar SJP ook borst vooruit het veld weer af. Hm. Want alleen op die manier, als je... ...overtuigd bent van jezelf, zonder dat dat nou meteen arrogantie moet zijn... ...als je overtuigd bent van jezelf, dan kun je een resultaat hier halen. Ik denk dat de AIS nog geleerd heeft van de wijze waarop het vorig jaar ging. Spelers die er toen bij waren, moeten daarvan geleerd hebben. Die hopen dan maar gaan, dus inderdaad niet. met knikken de knietjes morgen het veld in. En die zullen dan dus op een wat andere manier moeten voetballen. Ze zullen in ieder geval moeten voetballen. En niet achter je tegenstander aanlopen, maar gewoon je eigen ding doen. De Real hoeft het ook klinkt maar onder druk te zetten. En ja. doe je eigen ding. Kan je een beetje inschatten waar Ajax Europees gezien zo'n nou beetje staat? Nou, wel, want daar was die eerste wedstrijd tegen Lyon heel goed voor. Ik, uh, ik, ik merkte in aanloop naar die eerste wedstrijd en eigenlijk ook al na de loting... ...dat iedereen in Amsterdam zei van, nou ja, Madrid is te sterk. Uh, Zagreb kunnen we hebben, dan moeten we met Lyon uitmaken wie de tweede wordt in de pool. En ik merkte eigenlijk dat bij Ajax iedereen het gevoel had dat je dan wel beter zou zijn dan Lyon. Nou, dat is denk ik niet zo. Want het werd 0-0 in je thuiswedstrijd. Terwijl Lyon in iedere linie in die wedstrijd zijn belangrijkste speler miste. Um, dus ik denk dat Ajax daar nog niet is. Ik denk dat Ajax blij mag zijn als het derde wordt in de pool in dit seizoen. Um, en dat het wel heel graag, en als het deze selectie bij elkaar houdt... ook wel in de buurt weer komt van, laten we zeggen, de Europese subtop. En dat het daar nu naartoe wil groeien, maar dat dat nog niet zo ver is. Um, even kijken naar de selectie. Is iedereen fit? Nou, van de Wiel had wat probleempjes. Die heeft hij eigenlijk al gekregen in die wedstrijd tegen Trent de afgelopen weekend. Die had wat last van het bovenbeen. Die heeft uh, vandaag met de training ook niet helemaal meegedaan. Is wat rondjes gaan lopen. Toen even van het veld toen weer teruggekomen en heeft niet alles meegedaan. Ik denk, ik, je hebt ook trainers die zeggen als je in de laatste training voor een wedstrijd niet 100% meedoet, dan stel ik je niet op. Um, in het geval van Van de Wiel denk ik dat dat anders ligt. Ik denk dat hij dat echt uit voorzorg dat ze gezegd hebben, nou doe vandaag maar wat minder. Dan uh, ben, kun je morgen gewoon spelen. Ik neem aan dat er geen risico meer is dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Goed, dus wat dat betreft uh, geen zorgen. Ik weet niet of jij uh, de kranten daar hebt kunnen lezen hier uh, in Nederland. Het, het AD is dat een column over Theo Jansen, Telegraaf. Een column van Theo Jansen. Uh, in beide gevallen heel veel kritiek op zijn speelwijze. Wat, wat vind jij ervan? Is dat terecht? Nou wel, want kijk, hij was bij 20 vorig jaar de, de, de man waar het allemaal om draait op het middenveld. Nou is daar veel over gezegd en de rol die hij toen had is natuurlijk wel wat anders dan de rol die hij nu heeft. Maar goed, we hoorden zelf vrij laconiek in de reportage van Ronald wel zeggen van ja, ik ga gewoon mijn best doen en het zal allemaal wel. Maar dat vreedt toch echt wel aan hem. Frank de Boer zei ook, ik wil ook graag dat Theo, hoewel ik tevreden over hem ben, dat haastte die zich toch om dat erbij te zeggen. Maar ik wil ook dat hij dominanter wordt. Want als je zo'n speler voor 3 miljoen euro ophaalt, een speler die tegen het Nederlands wel aanzit en daar af en toe al bij zat, dan wil je dat daar iemand staat. Die er elf een impuls geeft aan wie je de bal kan geven. En die je kan zeggen, kom, uh, zet er maar twee vrij voor de keeper. En zorgen we dat de wedstrijd onze kant op draait. Nou ja, dat heeft Jansen gewoon nog niet kunnen doen. Jansen speelt meer breed en terug dan naar voren. En dat heeft nogmaals ook te maken met waar hij staat. Want Eriksen en Sien de Jong staan voor hem. Nou, dan moet je wat anders voetballen. Maar het is wel jammer. En het is nog niet de theo Jansen die, die we kennen. En zeker niet de theo Jansen die zijn kwaliteiten op de beste manier gebruikt. Want zijn kwaliteiten liggen nog echt anders. Ja, maar dus jij verwacht niet dat hij uh, zijn spelwijze zal gaan aanpassen? Wat betreft ja, onze. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik, dat zou ik echt heel merkwaardig vinden. Kijk, Frank de Boer kan je veel van zeggen... maar die doet het allemaal heel logisch en op zijn manier. En uh, die zal dan zeker niet voor zo'n belangrijke wedstrijd... plotseling dingen anders gaan doen. Dat zou me echt ongelooflijk verbazen. Oké, okay, dankjewel. Bas Stigler vanuit uh, Maastri Madrid. De Maastricht wil ik zeggen. Nee, echt, het is echt Madrid. Uh, morgenavond horen we hem weer als uh, in Madrid... dus Real Madrid tegen Ajax wordt gespeeld. Goed, uh, Um, ik dacht dat we uh, even door zouden gaan met uh, Real Madrid uh, tegen Ajax. Of gaan we eerst even muziekje doen? Zeg maar. We, doen even, we gaan even door met uh, Real Madrid tegen Ajax. Want uh, er valt heel veel te zeggen, met name over Real Madrid. De de, de, met name dan over de trainer, Mourinho. Maar die is er morgen niet bij, José Mourinho. De trainer die het vak leerde van Louis van Gaal. Eind jaren negentig werkte hij ook samen met Gerard van der Lem. En met Frans Hoek en Ronald de Boer. Twee ex-trainers en een ex-voetballer die hun eigen verhaal hebben over de man met de bijnaam The Special One. Ja, die, ik geloof dat hij die, die voor zichzelf bedacht heeft. Ja. Dus uh, dat zegt al wat. Kijk, het belangrijker is als een ander dat voor je bedenkt. Ja, nou de geschiedenis gaat terug tot 1997. Toen kwamen we dus met uh, Louis Gerard en mijn persoontje bij Barcelona. Nou, hij was uh, geen trainer, hij was uh, tolk. Uh, hij had wel trainersdiploma, maar. Uh... Ja goed, hij is uh, bij, met ons uh, meegegaan en, en uh, hij stond op het veld. En uh, ja goed, een uh, keer stond hij bij Louis, dan stond hij uh, bij mij. En hij Louis, uh, uh, jij bent vandaag bij mij. En dan uh, de volgende dag, uh, je, bent, je gaat met Gerard mee, want hij gaat dat en dat doen. Hij liep gewoon uh, ja, tussen de groep. En uh, kijk, je, je kent zelf Louis en die heeft de, de touwtjes in handen. En uh, ja, ik denk dat hij goed zijn oren en ogen te kosten heeft gegeven in die periode. Ja, en op mij maakte Gossé uh, altijd de indruk dat hij, uh, dat hij aan het studeren was. Hij had altijd een boekje bij zich, noteerde bijna alles wat, uh, wat Louis gaf. En zijn participatie bleef beperkt tot datgene waar hij dus ook opdrachten voor kreeg. Vandaar uh, dat hij, uh, dat hij uh, bij al die grote clubs die titels gewonnen heeft natuurlijk. Alleen ja, zijn manier van leiding geven, dat is natuurlijk geen uh, normale manier of geen... Manier die algemeen uh, geaccepteerd wordt. Het is of hij bewust iets creëert, of hij de strijd aan wil gaan. Uh. Je hebt een, een voorbeeldfunctie. Je zit waarschijnlijk bij ja, de top drie clubs van de wereld. Ja, dan, dan weet je dat alle ogen gericht op je zijn. En dan vind ik, dus ik, ik heb nu ook gewoon een negatief beeld over Mourinho. en Dat vind ik jammer, want ik denk, het is een vakman... En uh, want dat hoor je ook van iedereen. En dan weet ik 100% zeker dat het ook zo is. Dat De spelers lopen weg met hem. En dat was met Louis ook. Hij doet echt alles om zijn spelers af te schermen. Om zelf dus eigenlijk alle druk op zich te nemen. Uh, hij is dan de sterke man. En, en, uh, maar hij gaat heel goed met som. Weet je wel, hij neemt ze in vertrouwen. Ze kunnen met hun problemen bij hem terecht. Uh, en dan naar buiten toe, dan verdedigt hij zich te vuur en te zwaard. En die spelers vinden dat geweldig. Die geven hem dan ook weer wat terug daarvoor. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een kwaliteit als je dat kan. Louis, uh, bijvoorbeeld als ik dan die vergelijking maak... dan beschermde hij ons ook altijd. En dat was goed, een beetje uit de wind houden. Maar hij... Het gaat uh, in het extreme. En het, gaat, het slaat door ook naar gekkigheid, vind ik. Uh, dus dan denk ik dat je dan helemaal verkeerd bezig bent. Ja, ik denk dat het een spel is. Nee. Ik denk dat het een, een spel is. Ik denk het niet. Ik, wil, ik denk dat hij gewoon een beetje doorgeslagen is. Dat hij af en toe even niet weet wat, wat hij doet. Uh, dus ook door de druk gewoon. En, ja, door de druk zie je het mensen fouten maken. En dat heeft misschien hij ook. Ja... Uh, uh, yeah. Nu mee te maken. Wat ik zeg, de druk in Spanje, zeker in Madrid, is er erg hoog. Gezien dat de laatste jaren geen prijzen zijn gewonnen. En ja, hij werd toch als de weer de, de Masaya binnengebracht. En ja, dat is nog niet echt gelukt natuurlijk. Ja, kijk, de man die je dus, dus daadwerkelijk op tv ziet, die neemt natuurlijk heel veel druk op zich. En neemt dat weg bij anderen. Dat is een gedeelte toneelspel, maar dat is ook een gedeelte zoals hij in elkaar zit. Uh, dat is wel typerend. Uh, ik zag hem eens iemand schofferen. En toen zeg ik tegen hem, waarom doe je dit nou? En toen zegt hij, wat bedoel je? Ik zeg, ja, waarvoor zeg je dat nou allemaal tegen die man? Ja, zegt hij zegt, ja, maar hij zegt, dat is de normale, Spanje, Portugal. Hij zegt, alles wat onder je staat, geef je nog een schop na. Ik zeg, en ik zeg, ja, maar dat doe je bij mij toch ook niet? Hij zegt, ja, maar jij staat niet onder me. Ja, ik weet niet of het nou stress is... of uh, die, de frustratie dat hij nou een team boven zich heeft... Uh, waar hij uh, continu mee te maken heeft. Laat het eerlijk zijn, als je zijn ploeg zag spelen dit jaar tegen, tegen Barcelona... Ja, de hele wereld stond versteld van de speelwijze... van de manier waarop hij dat uh, teweegbracht uh, Fantastisch spel, goed spel. Tot aan he, de tweede wedstrijd het laatste kwartier... Toen ontaarde het ook weer in uh, toch wel wat ordinair geschok. Ik, ik heb ook wel eens het idee dat hij zijn eigen beschadigd is en, en uh, dat het zonde is. Maar nou goed, dat is zijn manier van werken. Hè, en, uh... Ik weet het niet. Het is in ieder geval niet de manier hoe, hoe ik dat zou doen. En ik denk dat heel veel mensen nu uh, toch een uh, ander beeld van hem hebben gekregen. En dat is jammer, want uh, wil ik zeggen, een vakman blijft het. Hij is de specialman. Het is niet typisch uh, Zuid-Europees. Het is wel zo dat men natuurlijk in Zuid-Europa over het algemeen wat kalienter, uh, wat, wat heter is. Maar zijn manier uh, staat, daar, staat daar weer boven. Ja, goed. Uh, kijk, hij, uh, hij neemt ook geen blad voor zijn mond. Nou, hij zegt dingen. Enfin, je denkt, ja, moet je die nou zeggen? Ja. Waarom? Ik, ik, ik heb hem heel hoog zitten als trainer. En uh, als ik hem zie, hebben wij het ook heel gezellig met elkaar. Maar de dingen die hij heeft uh, laten zien, dan denk ik van... Ja, hij slaat door. En uh, ja, misschien moet ik een keer met hem zitten en uh, zijn uh, verhaal aanhoren... wat hem bezielt op dat moment. Dus, uh, ik, kijk, ik wil, nooit, ik wil altijd mensen een kans geven van... Uh, uh, ja, het hoe en waarom, maar mijn eerste ingeving is dat hij uh, toch echt uh, door, door is gedraaid. Dat is ook in, in, in Spanje zo, natuurlijk. Buiten Madrid uh, kunnen ze zijn bloed wel drinken, geloof ik. Dat uh, weet ik zeker. Dat zie je wel vaker. Hè? Je hebt wel van mensen die. Uh... Ja, een andere persoon zijn in een, in, een, in, een, in een publiekelijke ruimte. Dan gaan ze een soort act opvoeren. en uh, Daarbuiten zijn ze zich in principe ze hun, hunzelf en dat is je, of zichzelf. En dat is uh, soms begrijpelijk, maar hij heeft nu zoveel ervaring. Hij heeft zoveel gewonnen. Uh, ik denk dat hij dat niet meer nodig heeft. Als je zo'n zo man uitnodigt voor een eerste gesprek... Uh, dan komt daar wel wat binnen. He, hij, is, hij is natuurlijk ook gegroeid in zijn persoonlijkheid. Maar hij spreekt zijn talen. Hij gaat zitten. Nou, hij heeft zijn palmares achter hem. En, en uh, ja, hij, hij is in staat om gewoon te zeggen tegen zo'n bestuurder... als hij voor een gesprek komt... Van, uh, met mij hebben jullie de grootste kans om kampioen te worden. Maar goed, ik ken hem, uh, ik ken hem natuurlijk ook uh, uh, gewoon als persoon. En als hij bij mij is, als ik hem zie... Dan is hij zoals ik hem ken. Ik vond het altijd een, een man met uitstraling in die zin. Ik kon prettig met hem omgaan. Hij was ja, mondig en ja, gezellig. En, uh, hij woonde in shitjes waar ik vaak kwam. Dus uh, gingen ging we wel eens eten samen. Dus ja, ik kon goed met hem opschieten. Gerardo en Una Brazo en uh, how is, uh, Margot. Hou is uh, Fanny en Danielle. Hij ah, weet het allemaal nog precies. En. en, en uh... Weet je wel, heel hartelijk. En, uh, en dan belt hij wel eens op en dan zegt hij... Gerard, this is José. Are you working now or not? Said, no, José, I take a little vacation, uh, three, four months. You have to continue working, my son. Zegt hij dan, weet je wel. Eens, yeah, yeah. Weet je, allemaal dat en dan, maar dan zie ik hem weer. En dan is het net of hij in een gevecht is tegen de, tegen de hele wereld. Dan denk ik maar, maar, ja. Het is net of er twee persoonlijkheden zijn. Billy en Phil Collins en uh, Easy Lover. Op de voorreip nog even de Nederlandse volleybalsters. Want die nemen het morgen in de knock fase van het EK op tegen Azerbeidzjan, Een land waar uh, volleybal in opkomst is. En dat laat zich gelden op de transfermarkt. Zo ondervinden sommige Nederlandse speelsters aan hun leven. Verslaggever Lars Geerts. Weet u waar de hoofdstad van Azerbeidzjan ligt? Het zou u vergeven als u even een atlas erbij moet pakken. Drie speelsters van het nationaal team hebben het inmiddels gevonden. Ingrid Visser, Janneke van Tienen en Alice Blom. Zij spelen het komend seizoen in Baku. Want daar hebben we het over. En dan vraagt u zich wellicht af... hoe kom je nou weer terecht in Baku? Ingrid Visser. Ja, je moet wat. Nee. Als <lacht> je nou, ja, nou, goed, uh, daar kwam ik al gauw op uit. Omdat uh, andere Nederlandse meiden, die gingen daar ook heen. En die competitie begint pas uh, eind november... En het was allemaal gunstig uh, voor het Nederlands team. En, nou ja, goed, zodoende uh, en raak je daarmee in gesprek. Uh, de coach kende ik en uh, die wilde heel graag met mij werken. En nou ja, goed, toen uh, kwam een contract tot, uh, tot stand. Ja, En het geld zal ook niet vervelend zijn? Nee, het geld is, uh, is goed. Is altijd goed, ja. ja. Wat weet je van Baku en de competitie in Azerbeidzjan? Nou, uh, ik wist er vrij weinig van. Maar Alice Blom die, uh, die had daar al gespeeld... En um, ja, die vertelde mij dus dat er uh, ja, wat minder teams zijn dan normaal. Dus zes of acht teams of zo. En um, dat je niet uh, hoeft te reizen, want alles speelt zich af in Baku. Nou ja, dat een beetje. En ja, voor, de, voor de rest het land zelf weet, weet ik eigenlijk niet zoveel van. Het is gewoon een avontuur die ik inga. Ik heb boekjes uh, ingekocht en uh, ik ga een beetje inlezen zometeen. En uh, een leuke tijd uh, doormaken, denk ik. Nou ja, dus het is een soort drie op reis of zo. Libero Janneke van Tienen had gewoon een beperkte keuze. Voor iemand op haar positie en met haar paspoort liggen de profclubs niet voor het oprapen. En dus ga je waar het geld gaat. Ja, je hebt steeds meer landen waar ze gaan werken met de buitenlandregeling. En uh, dat wil zeggen dat je een beperkt aantal buitenlanders mag hebben. En vooral voor mijn positie als Libro is het gewoon uh, ja, heel moeilijk om in dat soort landen terecht te komen. Als je maar uh, twee buitenlanders mag hebben, dan, ja, dan willen zij liever een uh, goede aanvaller hebben dan een, uh, een Libro. Dus wat dat betreft is voor mij een, een uitkomst dat het, uh, dat het nu daar... Uh, ja, dat het daar nu allemaal speelt en dat het ook vrij is qua buitenlanders. Maar wat kun je verwachten in de zuidelijke Caucasus? Daarvoor moeten we naar ervaringsdeskundige Alice Blom. Zij is de vooruitgeschoven post van de groep. Ze staat onder contract bij Azarel Baku... en heeft er al een jaar in Azerbeidzjan op zitten. Hoe is het? Het is totaal anders ten opzichte van uh, alle andere landen waar ik heb gespeeld... zoals Italië en meestal Turkije, een beetje in Europa natuurlijk... En het is heel chaotisch. Heel veel dingen zijn, euh, nou, laat ik het zo zeggen, minder oh. goed geregeld. Ik geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, bijvoorbeeld qua trainingen en wedstrijden is normaal alles heel goed gepland. Uh, in het begin van het seizoen krijg je een schema. Weet je precies wanneer de, de wedstrijd speelt en tegen wie. Dat is daar niet. Uh, ze beslissen op, op woensdag dat je tegen, tegen Azrael speelt. Bijvoorbeeld, ik noem maar een club. En dan op donderdag wordt dat uh, toch uh, Rabita. En eigenlijk zou je dan op zaterdagochtend voor de wedstrijd om tien uur trainen. Dat wordt dan toch uh, negen uur. En je zou uh, zondag om... Uh, om uh, of diezelfde dag, zaterdag, zou je om twee uur spelen. Dat wordt dan toch drie uur. En dat soort dingen. Gewoon constant uh, verandert dat. Maar heb je nooit het idee gehad wat doe ik hier in Azerbeidzjan. Nee, dat eigenlijk niet. Dat eigenlijk geen moment. Dat is heel grappig, want heel veel mensen vroegen dat van tevoren wel. Op het moment dat het bekend was dat ik daar naartoe zou gaan. Wat moet je in godsnaam daar? En, uh, het is een hele bewuste keuze geweest. Het is niet dat het uh, de enige optie was. Of, uh, of het, wa ja, het was gewoon echt een hele bewuste keuze om, om dat te doen. En uh, daar ben ik ook heel blij mee geweest. Dus, ze zijn ook bijvoorbeeld binnen de club. Dus ze moeten echt nog een hele hoop leren. En wat je daar hebt, je hebt een onbeperkt aantal buitenlanders binnen de, binnen de clubs. Dus je hebt natuurlijk bijvoorbeeld tien uh, buitenlanders per team... waarvoor je huisvesting moet regelen. Er moet internet zijn, uh, elektriciteit, noem alles maar op. En daar, daar komt best veel bij kijken. Maar daar zijn ze, wel, uh, ze zijn wel hard aan het werk om, uh, om dat goed uh, voor elkaar te krijgen. Dat absoluut wel, ja. De, dus jij hebt de eerste paar maanden in een appartement gezeten... zonder licht en zonder internet en zonder stromend water? <laughs> ik zat in, in een doos onder de brug, inderdaad. Dus ze kwamen me nog wel ophalen voor de training. Nee, zo erg was het niet. Maar ik, ik heb het nog redelijk uh, uh, getroffen afgelopen jaar. En ze hadden voor mij eigenlijk alles goed geregeld. Andere meiden uit mijn team hebben het minder getroffen. Die hebben een periode gehad dat ze bijvoorbeeld geen water hadden... Uh, de elektriciteit viel soms uit. Het appartement was niet altijd in orde. Gelukkig was dat bij mij niet zo. Dus nou ja, we zien het komend jaar wel. Ja, Nederland en Azerbeidzjan treffen elkaar morgen om half negen in de achtste finale. En natuurlijk is dat live te volgen hier op Radio 1. Almere City kan de eerste periode van de Jupiler League op zijn buik schrijven. De ploeg verloor na een voorsprong met 2-1 bij Sparta. De eerste periode gaat nog tussen Eindhoven en FC Zwolle. Eindhoven heeft dan een punt in de wedstrijd van vrijdag bij MVV genoeg... om de eerste periode binnen te halen. Sparta klom vandaag naar de zesde plaats met 11 uit 7. Dat is zes punten minder dan Eindhoven. Goed, dat was het voor nu. Ik zei morgen het uh, volleybal live op Radio 1... vanaf half negen. En extra NMS langs de lijn heeft natuurlijk ook te maken... om misschien alles te maken met Real Madrid-Ajax. Uh, daarvoor bent u uitgenodigd. Morgenavond dus vanaf half negen. Zometeen met het overmorgen met Eva Jinek. Nogmaals, goedenavond. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Lieve Heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar geenkerstzonderkerstpakket.nl Dit is Radio 1.